Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij rellen in Senegal zijn zeker negen doden gevallen. De onrust ontstond gisteren na de veroordeling van oppositieleider Sonko. Die moet twee jaar de cel in omdat hij in een schoonheidssalon een jonge vrouw zou hebben misbruikt. Van verkrachting werd hij vrijgesproken. Sonko spreekt van een politiek proces dat bedoeld is om te voorkomen dat hij volgend jaar meedoet aan de presidentsverkiezingen. Na de veroordeling gingen aanhangers van Sonko de straat op... en staken onder meer bussen in brand, waarna de oproerpolitie ingreep. Van alle energie die vorig jaar in Nederland werd gebruikt... was 15 duurzaam opgewekt, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. Een jaar eerder was dat nog 13 De toename is vooral te danken aan zonnepanelen en windmolens. Ook warmtepompen zijn in opmars. De meeste duurzame energie komt nog altijd uit biomassa, maar het gebruik daarvan loopt wel wat terug. In energiecentrales werd een kwart minder biomassa meegestookt en ook zijn de criteria aangescherpt waardoor niet alle biomassa meer wordt aangemerkt als duurzaam. De afgelopen lente was de natste sinds 2006, zegt het KNMI. Vooral in maart en april viel er veel regen. Daardoor is het grondwaterniveau voor het eerst in tijden weer op peil. Gemiddeld over het land viel de afgelopen drie maanden 205 mm neerslag. Ruim een derde meer dan normaal. Vorig jaar was de lente nog uitzonderlijk droog. In de zomer ontstond toen een watertekort. In de playoffs voor Europees voetbal hebben FC Twente en Sparta goede zaken gedaan. Twente won uit bij Heerenveen met 2-1 en Sparta won uit bij FC Utrecht ook met 2-1. Zondag zijn de returns. De winnaars spelen vervolgens in de finale tegen elkaar om een plek in de voorrondes van de Conference League. Het weer, op veel plaatsen bewolkt, minima tussen de 5 en 10 graden. De dag begint met veel bewolking, later is er meer zon. Het wordt 16 graden aan zee tot 22 in het binnenland.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 naturally, baby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 And yeah. yeah. yeah.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 Shall love all life But I must have been a fool Cause me and you Overal, overal, ieder en maar alweer. CFM Softworks. The sun rises at night, deep hearts and in Ain't doing overtime no more. Because in this world of color, the brightest picture is plugged right into your wall.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 zag je niet dat je alles had al bij mij, dat je alles had al bij mij, dat je alles had al bij, al bij, al bij mij, dat je altijd, altijd alles had al bij mij, dat je alles had al bij, al bij mij, ba ba ba ba, mhm mm mhm, mm aha aha. ist es, die, äh, die... Mhm. Elektrica salza Elektrica salza Elektrica salza can groove, don't have to ask you to get up, you do it on your own. Electrica Salsa, yeah, Electrica Salsa, mm -hmm. Electrica Salsa, oh. now you know my secret, electronic salsa sound, observe the desert feedback that's going all around. The magic words I say to you, now open up your ears. Hassam, halum, gilum, dasa, gulum lulum, sasa. Hassam, halum, gilum, dasa, gulum lulum, sasa. Electrica, salsa. Oh, Electrica, salsa. Yeah. Electrica, salsa. yeah. Oh, yeah. Elektrika salsa. Elektrika, salsa. Oh, elektrika, salsa.